zit van der Linde met het NOS Journaal. De Corsicaanse separatist Yvan Colonna is overleden. Hij werd eerder deze maand in een gevangenis in Frankrijk aangevallen door een mede en kwam in een coma terecht. Colonna zat levenslang vast voor de moord in 1998 op de Franse gouverneur op Corsica. Veel mensen zien Colonna als een held en de aanval op hem in de gevangenis leidde tot hevige rellen op Corsica. Parijs probeert het oplaaiende separatisme met gesprekken te temperen. De burgemeester van Berg op Zoom doet aangifte van mogelijke fraude met volmachtstemmen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen vorige week werd zo vaak met volmacht gestemd dat de gemeente denkt dat er fraude is gepleegd, meldt omroep Brabant. Bij twee stemlokalen kwam ongeveer 20% van de stemmen via volmacht. Normaal gesproken is dat hooguit 12%. In Roermond is mogelijk ook fraude gepleegd met volmachtstemmen. Daar heeft burgemeester Donders vorige week aangifte gedaan van het ronselen met volmachtstemmen. Aan de vooravond van zijn reis naar Europa heeft de Amerikaanse president Biden telefonisch overleg gevoerd met de leiders van Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Italië over de oorlog in Oekraïne. Het Witte Huis zei achteraf dat de dappere Oekraïners verder militair ondersteund moeten worden en dat er aandacht moet zijn voor de enorme vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne. Biden reist woensdag naar Brussel, onder meer voor een ingelaste top van de NAVO-landen op donderdag. Ook in de Tweede Kamer worden de coronamaatregelen afgeschaft. De microfoon en het spreekgestoelte worden niet meer na elke spreker schoongemaakt. En bij stemmingen mogen alle 150 Kamerleden weer tegelijkertijd aanwezig zijn. Aanstaande woensdag vervallen ook de laatste verplichte coronamaatregelen in de rest van het land. Ze worden omgezet naar adviezen. Het weer nog, er kan een lichte mistbank ontstaan. Morgen draait de wind en wordt het warmer dan vandaag. Een graad of 18 met uitschieters tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. U luistert naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort.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 What? Ik draai dus alleen nummers met weersomstandigheden, seizoenen en namen van de maanden in de titel. Je hoort uiteraard Green Day met een grote hit, Wake Me Up When September Ends. Het nummer heeft ook verder niets met het weer te maken, aangezien de tekst geschreven is door Billy Joe Armstrong, ten nagedachtenis van zijn vader, die is overleden aan slokdarmkanker. Hij overleed in de maand september en daarom wil hij het liefst de maand overslaan. September is ook een maand die vooral veel orkanen en stormen met zich meeneemt. Vooral in het Caribische deel. Dus veel mensen willen deze maand ook graag overslaan. En het volgende blokje gaat ook voornamelijk over deze heftige weersomstandigheden... die miljoenen mensen overal ter wereld raken. Al hebben de liedjes vooral een andere betekenis... ze hebben wel die ene overeenkomst, de kracht van de wind in hun titels. Eerst hoor je de Scorpions met Rock You Like a Hurricane... en daarna gaan we over naar Megadeth met Tornado of Souls. Don't. Worden je de trash legende Megadeth met Tornado of Souls, afkomstig van een Rust in Peace-album uit 1990. Ook dit nummer heeft verder niets met het weer te maken, maar Mustaine schreef het nummer nadat hij uit een mislukte relatie was gestapt, omdat hij zich daar niet gelukkig in voelde. Het gaat over de wil om weer een nieuwe relatie te, aan te gaan, maar met bepaalde eisen zoals een vrouw die hem kan geven wat hij graag zou willen. Benaderen in ons weerthema van vanavond het seizoen Herfst waar we dankzij de orkanen en windkrachten al een beetje ingewaaid zijn. In dit seizoen valt uiteraard ook veel regen... zoals we gaan horen in het volgende blokje. Als we aan regen denken, denken we natuurlijk meteen aan Slayer. En ja, die komt ook straks voorbij. Maar eerst gaan we luisteren naar de mannen van Iron Maiden... want die hebben ook een titel met regen daarin. Het nummer Rainmaker vinden we op het album Dance of Death uit 2015... en verscheen als tweede single van dat album. Ook was het de 37ste single voor de band... Het werd geschreven door gitarist Dave Murray... die de meeste nummers van Iron Maiden schreef. En de teksten waren geïnspireerd door de opmerking van Bruce Dickinson... die vond dat de intro riff hem deed denken aan regendruppels. Het nummer heeft overigens niets te maken... met het verfilmde verhaal van John Grissom. Aansluitend hoor je de grunge van Alice in Chains... met een nummer over de regendruppels. Rainmaker het nummer Rain When I Die... afkomstig van het klassieke album Dirt, het tweede album van Alice Change uit 1992. En ik had al veel nummers gedraaid van dit album in mijn vorige uitzendingen... maar deze dus nog niet. Het nummer is geschreven door Cantrell en Staley... en gaat mogelijk over hun eigen vriendinnen. Anderen speculeren weer over dat het slaat op Staley's drugsverslaving... en she in de tekst dus slaat op zijn verslaving. Het nummer kan dus op allerlei manieren worden geïnterpreteerd... Evenals de titel van het nummer. Mochten jullie weten waar het over gaat, dan hoor ik het uiteraard graag. En dan nu, zoals beloofd, het nummer van Slayer waar ik eerder al op hintte, Raining Blood. Is natuurlijk een van Slayers bekendste nummers ooit en hoort uiteraard thuis in het thema van vanavond. Het nummer sluit het meeste klassiek album Raining Blood uit 1986 af en is een waar meesterwerkje en eindigt ook met het geluid van regen. Het gaat over een man die verbannen is uit de hemel en belandt in het vage vuur. Hij zendt op wraak en wil iedereen in de hemel doden. Het eind van het nummer had ik dus net al verklapt. Je hoort hem nu aansluitend met een doom metal band. De naam in... Uh, met een maand in de naam, sorry, sorry, en zingend over de herfst. Bedenk maar vast over welke band ik het dus heb. Leer <totstuk> de... Autumn Reflection afkomstig van het album Pale Haunt Departure uit 2005 de mannen uit Chicago maken een combinatie van doom en death metal met voornamelijk depressieve teksten voor Pale Haunt Departure zijn twee videoclips opgenomen, namelijk voor de titeltrack en het nummer wat je net hoorde het nummer is geschreven voor de dochter van Paul Kerr, die Rhiannon Autumn Kerr heet. En de kracht was die hij nodig had tijdens een moeilijke periode in zijn leven die hij doormaakte dankzij uh, zijn ziekte aan zijn ruggengraat. Het volgende nummer van de Zweedse melodieuze death metal band At The Gates bevat ook Autumn in de titel en gaat wederom niet over het seizoen zelf, maar over depressie en het leven wat in een rap tempo aan ons voorbij flitst. Dat we troost zoeken en dagdromen van iets moois en beters in ons leven. Herfst is natuurlijk ook een seizoen dat de dagen weer korter worden. En uh, depressiviteit een probleem vormt voor veel mensen. We staan meer stil bij de zin van het leven... en kijken uit naar het zonnetje die ons weer op gaat vrolijken. Dus... At the gates. The break of help. Van hun tweede album With Fear I Kiss the Burning Darkness uit 1993. En dan zijn we nu aangekomen bij alweer het laatste blokje weergerelateerde muziek van deze uitzending. Ik heb allereerst nog natuurlijk de grootste hit van de band Guns N' Roses klaarstaan voor jullie. Met maar liefst twee van de themawoorden in de titel: November and Rain, dan is dat duidelijk. En afsluiter van de avond nog een trash klassieker van Metallica die de winter weer inluidt. Ik bedank jullie allen voor het luisteren vanavond. En ik wens jullie een hele fijne nachtrust toe. En tot volgende week weer met een ander thema. Maar niet voordat ik natuurlijk nog eventjes een laatste berichtje meld. Over natuurlijk, ja iedereen heeft het al gehoord natuurlijk. Het overlijden van Piet Paulusma, de weerman van SBSS en Max. En ja, dat is natuurlijk een groot gemis. En hij is overleden aan de gevolgen van kanker. En hij is slechts 65 jaar geworden. En dat is vrij jong. We gaan hem missen. We zijn weerberichten en zijn Oet Van elke afsluiting van de weersberichten die hij had. Uh, we gaan er niet zeggen aan maar Oet uh, volgende week. Maar <laughs> dat uh, weet ik niet hoe dat uh, is in het fries. Maar in ieder geval bedankt voor het luisteren. En een hele fijne nacht is toegewenst. Ik uh, hoop dat jullie genoten hebben van dit uh, weer uh, gerelateerde avondje. Volgende week kan ik jullie vertellen, heb ik het thema um, film soundtracks in de planning. Dus dat wordt ook een hele interessante avond. Dus we gaan over naar November Rain dus van Guns N' Roses. En aansluitend Metallica met Trapped Under Ice. En dan sluit ik hiermee mijn avond af. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Goed, volgende week dus. <laughs> Was ik weer eventjes. Je hoorde net Metallica met Trap Thunder Ice van het tweede album Ride the Lightning uit 1984. Aansluitend op natuurlijk de prachtige Guns N' Roses met November Rain. En die duurde maar liefst 9 minuten, maar blijft genieten. Altijd een topnummer. En we zijn dan echt aan het einde gekomen van deze uitzending. En uh, nou, nogmaals wens ik jullie een hele fijne nachtrust toe. En bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat jullie de volgende week weer van de partij zijn... met mijn uitzending over de metal soundtracks. Dus dat wordt erg vet. Maar nu is het nieuws. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.